Gosse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemena, ...de Robol, Gerard de Groot en Bernhard Robben. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Bernhard Robben en Gerard de Groot. En we hebben een paar interessante gasten, die ga ik even aan u voorstellen... Wethouder Guus van den Put over de, met name de huisvesting van de statushouders in Goorlen. Guus moet wel om half acht weg, dus we gaan als eerste met hem aan de bak. En als tweede gast is meester Eduard Jamin. de staat directeur Rabobank, maar hij zei zelf al eens iets te veel eer. Hij is accountmanager ofwel ambassadeur van de Rabobank Goorlen. Over de toekomstige huisvesting van de bank ter plekke. En ja, gewoon wat er allemaal gebeurt, want de banken verdwijnen uit de dorpen en steden... Als er inderdaad internet op raadplegen, dan vliegen ze overal weg. Ben benieuwd wat er in Goorland over en blijft. Behouden dus de ING-bank, die misschien ook wel vertrekt, en de SNS, die overal maar winkels opent. Maar dat mag je zo niet zeggen, dat heet voortaan anders. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar als eerst doen we ook altijd even een rondje: wat was er in het nieuws, het lokale nieuws? En we beginnen uiteraard met onze gast. Guus, heb jij nog nieuws? Lokaal, mondiaal, mag alles zijn, als maar lekker spat. Ja, niet heel veel nieuws eigenlijk, maar toen ik vanmorgen de krant uit de brievenbus haalde, toen zag ik op de voorpagina dat zuster Agita de allerlekkerste van Brabant was. Ik denk van hé, hey, er heeft er een of andere misverkiezing plaatsgevonden, dus ik ging bladeren, toen kwam ik op pagina 2, toen bleek het om streekbier te gaan, dus toen was het wel lichtelijk teleurgesteld. En was er soms uitgekozen door, hoe heet die, de commissaris? Onder andere de commissaris zat de, in het ja, proefpanel. Ja. Zat ook in het proefpanel, hè? Ja, ja, ja. Met Don Bernardus, hè? die hebben verstand van bier daar. Hè? Absoluut, ja, dat blijkt. <laughs> oh, Oké, okay, mooi. Dat was jouw nieuws? Dat is alles. Drankzuchtig nieuws. Eduard, heb jij nog nieuws te melden? Ja, wat, wat ik heel leuk vond om te horen was van Jordi van Tongeren van de Stichting Small Effort. Die hebben afgelopen vrijdag een ja. benefiet georganiseerd hier in het Jan van Bezouw. Ja. En ik hoorde dat het heel succesvol verlopen was. Het ja. was jammer genoeg zelf verhinderd. Wat, wat, wat, wat hebben die georganiseerd? We uh... hebben een benefietavond uh, georganiseerd voor hun stichting. Die volgens mij ook wel eens bij jullie eerder ja. in de uitzending is, uh, Ze is geweest. geweest, uh, geweest ja. uh, uh, uh, ja. oh. Gewoon een hele leuke, jonge, gedreven kerel. En, ja. Uh, ja, wij hebben daar als Rabobank een klein aandeel in, uh, in gehad. En ik vind het heel erg ja, bijzonder dat ja. het zo uh, succesvol verlopen was. Dus, was, er, ja. was er was er een avond met diverse optredens of zo, dat, ja, uh, om, ja. om op die manier geld in te zamelen. Ja, inderdaad. Oh, uh, dus, uh, ik begreep van hem dat het heel succesvol verlopen was. Dus uh, ja, geeft hij ja. hem weer de ruimte om weer, uh, weer mooie wensen te vervullen. Dus uh, leuk. hartstikke leuk. ja Aardig opsteker. Ja. Gerard, wat is jouw nieuws? Tekort van 640.000 euro voor de financiering van uitkeringen in Goorle. Kom je terug van vakantie? Daar stond al enige tijd terug in de krant ja, volgens ja, mij. Ja, 1 september. Ja. Uh, maar nu schommelen deze bedragen met de week, met de maand, met het jaar. Het lijkt van een bank en de rente. Uh. Uh, vandaag las ik uh, in de krant dat de Eindhovense wethouder De Pla. Ervoor pleit dat er nu eens eindelijk meer stabiliteit uh, komt in de manier waarop uitkeringen aan gemeentes berekend worden. Want hier kun je natuurlijk, als, uh, zeker ook als kleinere gemeentes, geen beleid opvoeren. Als je dit soort bedragen in een jaar moet gaan opvangen, dan, uh, dan heb je een probleem. En hij verwachtte, als hij lang genoeg volhield, dat hij daar gehoor voor zou vinden. Dus volgend jaar dat, nog dat is, niet. Plaat, is, of, uh, ja. Ik maak iets van ja. tegen Bernhard, want ik wil het een beetje nuanceren. <laughs> Doe je best. Uh, het totale tekort is inderdaad, zoals het nu berekend wordt, 640.000 euro. Dat is uiteraard een inschatting. Maar van die 640 uh, is de verwachting dat het Rijk 340.000 euro zal betalen. Dus, hoeveel? 340.000 340. 340. Dat is het risico voor de gemeente Goorlen is op dit moment drie ton, maar ja, als de werkgelegenheid aantrekt en het aantal bijstandsuitkeringen neemt af, dan zal dat lager worden. Maar overigens wil ik hem wel van harte aansluiten bij het initiatief van de Eindhovense wethouder, want het is natuurlijk van te zotten dat je pas in mei, dan krijg je een circulaire en er staan er allerlei cijfers in en in ja. september is het weer compleet anders. Dus ja, Hoe komt, uh, waar, waar ligt dat aan dan? Ja, dat zijn een aantal berekeningssystematieken. Uh, uh, uh, Zo'n circulaire heet een circulair, maar dat is een boekwerk van meer dan 150 pagina's. En het zijn allerlei uh, dingen die, die daar een rol in spelen. Maar bijvoorbeeld hadden wij in, uh, in mei een enorme tegenvaller in de mei-circulaire. En dat lag aan het feit dat de lonen en prijzen landelijk gezien niet uh, erg zijn gestegen. En dan zegt het Rijk van nou, we hebben minder geld uitgegeven omdat de loden en de prijzen lager zijn. Ja. Dus worden de gemeentes ook automatisch gekort. Ja, nou, ja, ja. Leg, leg het mij uit. Het was voor ons een nadeel van een paar ton. Waardoor we ineens een flink gat in de gemeentebegroting hadden. Uh, we hebben dat overigens uh, wel weten op maar, te lossen. Maar in september dan komt er een nieuwe circulair en dan yeah. kan het weer compleet anders ja, zijn. Ja, ja, ik wil zeggen, want dan komt er dus geen corrigeren, Want ik vind 6,5 uh, of 3,40, dat is nogal een verschil. Hè? Ja, maar dat is. De, ja, de, ja, de, ik ik de, las alleen de kop voor hoor. krantartikel ja, de zet, de de de kop ja, zet ja. je een beetje op het verkeerde been. Maar het risico ja. voor is 3 ton. Ja, ja. Altijd nog een zeer aannemelijk bedrag. Uh, want ja, ja. Ja. als je het uitrekent per inwoner, is het toch gauw 15 euro per inwoner. Hè? Ja. Terwijl ik in Steven Edgar, daar zit in Goren, toch uh, niet slecht doen. Nee, toch? maar ja, goed, het aantal bijstandsgerechten heb je niet in de hand, uh, Bernard. Nee, dus, nee, uh, nee, nee. Dat was jouw nieuws, eh, of heb je er nou, meer? Uh, ja, maar misschien heb jij dat ook. Uh, want bij jou in de buurt uh, zijn er grote plannen. Bij uh, mij in de buurt? je doet op de Zuidas? En, ja. Nou, Aha. dat is geen as hoor, dat is een rand. <laughs> de Als het Als wordt, dan hebben we heel vaak de ja. week overgenomen. En zover zijn. Die we gaat in die zuidrand loopt van Jan van Bezouw tot en met uh, hè? Ja. ja. Zelfs tot en met eigenlijk de vloed. Ja. Ja, tot? Als dat jou ligt. Ja. Ja. Nou weet je, wat ik eigenlijk heel goed vond. Er stond van de week ook een uitgebreid artikel in het uh, in het Ook over de ontwikkeling van. En een paar jaar geleden toen. Uh, uh, Puinbroek die plannen bekend maakte, stonden er nog woningen getekend in de vloed, huizen op Terpen? Ik denk, dat zal er zeker niet gaan gebeuren. Huizen op Terpen. Oh, ja, het is ook nog even op palen. Palen, ik denk, dat zal er zeker niet gaan gebeuren. Die ja. zie ik nu niet staan. Dan denk ik van, zou dat voor, voorbij zijn? Ik, uh, ik heb erover een gesprek gehad met, met Huus uh, van Puinbroek en met uh, de projectontwikkelaar al daar. Ik ben even zijn naam kwijt. Peter Zavelberg. Hoe? Peter Zavelberg. ja. ja. En die zei ja, meneer, ja, ja, ja, ja. De plannen waren nog wel, maar ik zag ze nu in deze nieuwe tekening in de krant niet terugkomen. Ik denk van hé, hey. maar ze kunnen ervan verzekerd zijn dat ik dan toch niet al gebruik ga maken van mijn uh, juridische en rechterlijke mogelijkheden om bezwaar te tekenen. Want ja, ik vind eigenlijk dat, dat ze bij, bij, bij, bij, bij de voet moeten stoppen. Nou, weet je wat het aardige is, dit is een initiatief op verzoek van de Raad van een aantal marktpartijen, Lijnstromen, MBU, ja. de Nederlandse bouwunie en HVEP, en ja. Tebe om het maar even ja. plat te zeggen. Die zijn samen aan de slag gegaan, hebben samen een visie ontwikkeld. En ja. meestal is het net andersom. Dan ontwikkelt de gemeente een visie en dan moeten projectontwikkelaars, die moeten maar daarop ja. inschrijven. Ja. Nou, het heeft ertoe geleid dat heel veel overleg, ook met de gemeente, want... We kijken natuurlijk wel mee. ja, ja Tot een uh, flinke bijstelling van die eerste plannen heeft. Uh, ja. En ik denk dat er alleen maar beter van geworden is. Ik moet je zeggen, ik heb die plannen, maar ik vind het ik vind er ook goed had zien, hoor. Wat ze ja. daar ook uh, ja. voornemens zijn te gaan bouwen. Ja. Dat ziet er leuk uit. Ja. En ook met name aan, aan de ouderen is hef, heftig gedachte ja. om die daar zeg maar bij elkaar uh, te kunnen zetten. Ja, en en, het, gaat, er heel en Bernard, het gaat ook niet alleen om woningbouw. Hè. Er wordt ook heel ja. veel aandacht besteed aan de ecologische hoofdstructuur. Ja, dat dat ja, ja, uh, blauw ja. en groen uh, ja. uh, komt ja. zeer na. Nou aan de orde. Ja. Maar we volgen dat zeer nauwgezet. Wij ook. <laughs> Doen we. Dat was het. Gera, heb ik nog twee nieuwtjes? Even kijken. Eentje is uh, ja, ook al van enige tijd terug, maar ik moet het toch even melden, vind ik. Want het is een opsteker voor Goorlen. Stond in de krant van 1 juli. Goorlen in top 3 Brabant. Top 3 van de beste gemeenten in Brabant. Nou, dus becijferd door Elsevier. Even kijken, de beste gemeente van Nederland is volgens Elsevier Amersfoort. Landelijk scoort Goorlen in de top 50 op de 34ste plek om precies te zijn. En vorig jaar stond Goorlen ook al hoog in de ranglijst. Guus, dat ben uh, ik het als apen trots op, neem ja, dat ik aan. Ik kan alleen maar tot tevredenheid stemmen. Ja, he. en, ja. Maar het, het is gewoon eigenlijk de bevestiging van een feit wat we allemaal weten. Het is gewoon ja. goed wonen en uh, verblijven in Goorlen. Je hoort toch geen rare dingen in Goorlen momenteel, hè? en zeg maar politiek loopt het allemaal wel, dus ik denk, nou ja, maar ik vind het wel een leuke opsteker. Ja. En ik vind het prettig om in Goorlen te wonen hoor, laat dat helder zijn. Nou, en dan nog iets over Goorlen, Er stond in de krant van, even kijken, nee, dat, is, dat stond in de krant van, van 4 augustus, gemeente Goorlen wil ook dementievriendelijk zijn. Ja. Ik denk, jezus zeg, ze timmeren weg. In september is er moet de eerste bijeenkomst gehouden met organisaties en netwerkpartners. Golen is door de dementieconsulent van de Wever, Alzheimer, Midden-Brabant, Programmaraad Zorgvernieuwing, um, even kijken, Stichting Gezondheid en Welzijn, benaderd met de vraag om samen te willen inzetten op een dementievriendelijke gemeente, in traject van drie jaar. En van de gemeente wordt er een tijdsinvestering verlangd van ongeveer 100 uur. En ze kunnen daarnaast ook ondersteuning krijgen van de Programmaraad zorgvernieuwing, psychogeriatrie. Nou, dus de verwachting is dat er over vijf jaar het uh, aantal uh, momenteel zijn er 312 inwoners met deze klachten, schijnt op te lopen naar 456, en het groeit in 2030 naar 678. Het is bijna volksziekte nummer één aan het worden. Ja, dat is het. He? Dat is het. Dat is onvoorstelbaar, hè? Ja, ja. Maar het is toch, nou ja, toch aardig dat Goorde daar ook een, een, een, een voortrekkersrol in wil gaan vervullen. Nou, onze wethouder, Mario Immink, die is ja. eigenlijk een van de initiatiefnemers om dat ja. hier in Goorde ja. zo op te pakken. Ja. Dus, ja, ik wil je geen suggesties doen voor de programmering, maar misschien moet je er eens over uitnodigen om er iets meer over te vertellen. Gerard, is er een idee? Zal ik jou het eens sterker vertellen? Dat gaan we doen. Maar dat liep vast toen op vakantieplanning. Uh, want er is een notitie in de raad uh, geweest, omdat ja. het ook provinciaal uh, beleid is, en toen hadden we het alleen de uitzending willen hebben, okay. ja. dus ja. het valt niet bij Dovermans oren, al moet ik zeggen dat de nota die zegt in 2030 zijn er 678,3 mensen ja, maar, die maar, last hebben van dementie maar dat gaan we rekening, doen wel goed rekenen, kun ook, dat, uh, dat geloof ik, niet. Nee, ik ook niet ik zou zeggen, bereid ze voor ja, uit, nou. dat, uh, ik vind het een ja. ontzettend interessant onderwerp want ja, de zijn vriendelijk. Ik denk, ja, goh, ja. Bij mij in de familie komt dat ook wat voor. Bij diverse uh, vrienden en kennis. En dan denk ik, nou, ik vind het een vreselijke ja. ziekte. Ja, ja. En je hoopt er nooit een slachtoffer van te worden. Maar het kan je allemaal overkomen. Nou, dat waren onze nieuwtjes. En dan gaan we nu naar het onderwerp. Guus, jouw onderwerp. De huisvesting van de statushouders in Goorlen. Ja. En uh, ja, ik, zei, ik heb ingetikt even op, uh, op uh, internet... En dan, dan vind je dus van alles terug. Even het fenomeen status houden, ofwel de definitie. Dat is een verblijfsgerechtigde vreemdeling die in gevolg de vreemdelingenwet, als de vluchteling toegelaten, dan wel beschikt over een op grond van een asielaanvraag verleende vergunning of over een voorwaardelijke vergunning tot een verblijf. Nou, een hele mondvol. Uh, je vindt er van alles over terug op. Uh, <coughs> Het is een wettelijke, de gemeente is een wettelijke verplicht om zeg maar elk ja. half jaar een aantal verblijfsgerechten te, te huisvesten. De zogenaamde taakstelling. De gemeente kan het niet alleen. Wordt daarbij al jaren geholpen door partijen die dus aan die mensen woningen verhuren. De minister van BZK bepaalt per gemeente de taakstelling. Ja. Hoe hoog is die voor Goorlen? Uh, voor Goorlen was die voor het eerste half jaar 21 statushouders. Of verblijfsgerechtigde is eigenlijk de nieuwe term die we eigenlijk zouden moeten gebruiken. En voor het tweede halfjaar 19. En voor het eerste halfjaar hebben we voldaan aan die taakstelling. Het is overigens juist wat jij zegt. Dat de gemeente zelf dat niet voor haar rekening kan nemen. Want wij hebben gewoon geen woningen in ons bezit. Ja, misschien één of twee woningen ergens op een lijstje. Maar het is vooral lijststromen die onze belangrijkste partner is om deze taakstelling te volbrengen. Ja. Uh, van die 19 die we voor uh, dit tweede half jaar uh, er, uh, te huisvesten hebben, daarvan is nu op dit moment een gezin van 6 personen gehuisvest in een uh, huurwoning. Dus we, we hebben er nog 13 te gaan tot, uh, tot eind december. We hebben daar overleg over uiteraard met lijstromen. En de indruk is dat we aan die taakstelling kunnen voldoen. Maar nou weten we wel, kijk, het aantal vluchtelingen uh, neemt toe. Uh, ja. um, om je een indruk te geven. De landelijke taakstelling voor huisvesting was voor het tweede half jaar 14.900. Minister... Landelijk? 14.900 14, uh, 14 verblijfsgerechtigden. Uh, gaat het aanzienlijk meer worden nou, gezien de situatie die je nu is? Zeg maar, ja, uh, uh, ja, aan de hand van al die vluchtelingen. Want de inschatting van het ministerie nu, op basis van de huidige cijfers, is dat die taakstelling voor het eerste half jaar 20.000 zal worden. Dus ook de taakstelling voor Goorle zal uh, stijgen. Ja. En voor het tweede halfjaar durven ze nog geen inschatting te maken. Want ja, je weet net zo goed als ik de actualiteit van deze tijd, van deze week, van deze dag... is gewoon dat het uh, ja, explosief toeneemt. Dus ja. het einde daar hebben we niet in zicht. En dat is ook de reden, ik, ik ga maar gewoon door, waarom we er in het college uitgebreid over gesproken hebben. Want uh, wij zien natuurlijk wel een enorme druk uh, komen... ...op uh, de, de sociale huurwoningen ja. waar deze mensen in gehuisvest ja. moeten moet worden. Ja. En dat is één, want het aanbod van huurwoningen is vrij beperkt. Dat heeft ook te maken met het feit dat de doorstroming eigenlijk van mensen die, die daar wonen... ...en die naar een duurdere woning of naar een koopwoning uh, zouden kunnen... Ja, ...die is uh, zeer beperkt. Ja. Ook het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, uh, dat neemt toe. Dus... Uh, waar je daaruit kunt putten is, uh, is uh, vrij gering. Maar het heeft ook tot het gevolg dat uh, mensen die hier in Goorheen gewoon wonen en dus al jaren wonen, dus ja. eigenlijk ook steeds minder een beroep op die woningen kunnen ja. doen. Dus wij zijn met Blijstromen uh, zeer stevig in gesprek om te komen tot nieuwe prestatieafspraken uh, als het gaat om het aanbod van goedkope huurwoningen. Dat is een hele belangrijke opmerking. Zijn jullie in staat om ze zeg maar, op dit moment te huisvesten? Als je... Op dit moment het is, de, ja, is de inschatting van wel. Maar ja, als het zo toeneemt. dan. Ja, dan moet je daar toch ook uh, op inspelen en, ja. en niet afwachten tot het probleem onoverkomelijk ja. is. Betekent en daarnaast dat vinden het we traag ook... Gebouwd wordt? zeg je Betekent dit dat het tot traag gebouwd wordt? gezien uh, alles wat op je afkomt. Nou, uh, laat ik zo zeggen uh, dat het aantal uh, huurwoningen wat er op dit moment gebouwd wordt, dat is heel klein. Dus wij willen ja. daar met lijststromen uh, ja. afspraken over gaan maken, maar het probleem zit er niet in. Uh, zozeer in het aanbod van nieuwbouwwoningen, maar veel meer in de doorstroming van. Ja, ja maar doorstroming krijg je in ieder geval Steph niet. Stef Blokkert noemt dat de, de, uh, ja. de, sche de scheefwoningen. Ja, maar dat is een ja. stukje, hè? maar ik noem dus ook het, uh, uh, de oudere mens die langer zelfstandig blijft wonen, waardoor ja. die doorstroming ook stokt. Ja. En ja, je zult een aantal instrumenten moeten ontwikkelen om te zorgen dat daar wel beweging in komt. En daarnaast zijn we als college van mening dat we dit uitdrukkelijk op de agenda van de regio Hart van Brabant moeten zetten. Omdat we vinden dat we samen als hele regio met 400.000 inwoners hmm. beter in staat zijn om deze problematiek aan te pakken. Ja. Om maar eens één een voorbeeldje te noemen... Uh, uh, we hebben dus niet alleen uh, grote gezinnen die we moeten huisvesten, ja. maar ook heel veel alleenstaanden. Alleenstaande, hè? Ja. Nou, ja. feiten al dat die alleenstaanden eigenlijk niet in een dorp willen wonen. Die willen gewoon naar de grote stad, dus ja. veel meer te doen. Ja. Maar wij hebben ook geen kamerverhuurbedrijven. Nee. Nee. Nee. Nee. Lijststromen heeft één pand uh, ja. aan de fabriekstraat, nummer 55, waarin een aantal kamers verhuurd worden. Ja. Maar verder hebben we geen aanbod. Dus eigenlijk ja. willen we daar met Tilburg afspraken over maken. ja. ja. Ja, want in, ja, in dat krantenartikel staat ook dat, zeg maar, uh, dat, uh, dat hier en daar nu al spanning oplevert... ...al dus wethouder van de put. Ja. ja. Nou, die spanning heb ik je net uh, geschetst. Ja. Want ja. Ik, la, ik las ook, uh, Geert, eens dus kijk, hier... ...duivels dilemma, vluchtelingen huisvesten en ook gewone huurders onderdak bieden... ...gemeenten zoeken oplossing. Ja. Want je bent verplicht om ze te huisvesten. Stel ja. dat je zeg maar, een, een, een golenaar hebt die al weet ik hoe lang ingeschreven staat... ...er komt een, een, een statushouder, ga, heeft hij zelfs voorrang. Ja. Ja, en het leg, is niet hoe, uit te hoe, leggen. Hoe leg je dat uit? Het is niet uit te leggen. Dus we moeten gewoon zorgen dat het aanbod omhoog gaat. Dat is de enige hmm. oplossing. Het is, maar, heb je al ooit voor zo'n duivelse dilemma gestaan? Dat je moest zeggen tegen iemand die uh, dacht een woning te gaan krijgen van... Uh, het gaat even niet door. Nee, maar kijk, uh, wij als gemeente worden niet direct geconfronteerd met, uh, met uh, wachtlijsten... en met mensen die een beroep doen op een woning. Die komen ook bij lijststromen terecht. Ja, ja, maar ja. mij is wel bekend dat die wachtlijsten steeds langer worden. Ja, ja. Nou, en Ja... Dat vind ik ook een, een onverteerbare zaak. Tjoh. Maar is een van de problemen niet... Uh, dat niet alleen dit kabinet, maar ook vorige kabinetten... ...toch een redelijk enthousiaste poging hebben gedaan... om woningcorporaties het leven moeilijk te maken. Ja, zeker. En dat je daar nu toch in feite de prijs... Er is wel een een en ander gebeurd in corporaties. Maar hun bereidheid want, om risico's te nemen is... ...de laatste vijf, zes jaar drastisch gekrompen. Ja, maar dit en dossier dit heeft moet je ook... Natuurlijk een, een, maar het dossier heeft nemen. ook meer kanten heen ja. Want anderzijds hebben de corporaties zich ook niet, ook niet altijd even goed gedragen. Ik noem maar eens zijn vestia. Maar de Rijksoverheid heeft natuurlijk ook uh, met zijn en uh, en uh, dan kom je natuurlijk in een spelletje zwarte pieten, uh, ja. waar het mij om gaat. Dus ik hoorde vanavond ook weer uh, nog snel even een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland. Die zei, ja, uh, nou zien we wel het probleem. Uh, er moet toch echt meer, uh, meer aanbod uh, ja. komen. En daar is gewoon te lang mee gewacht. Ja. Ja. Uh, ik uh, zit zelf sinds een tijdje bij wat nog steeds de werkgroep opvangstatushouders uh, heet. En je ziet natuurlijk die problemen op je afkomen. Ik moet zeggen, lijststromen doet zijn uiterste best. Ja, absoluut. Ja, dus uh, geen kwaad woord uh, daarover. Want ze zitten in een hele lastige situatie. Uh, maar je kunt echt niet zeggen van... dit is van de laatste drie of zes maanden. Uh, dit is in feite ook, ook zeg maar, de stijging naar volgend jaar toe. Is niet van de vluchtelingen die nu op bootjes de Middellandse Zee oversteken... Nee, dit is het en de Duitse grens passeren. Dat is van de laatste drie, vier jaar waar heel langzaam vergunningen uh, worden afgegeven, waar ook heel veel bij getraineerd wordt. Maar op een gegeven moment zegt het plop en dan komt zo'n stroom uh, op gang en dat zie je nu uh, gebeuren. Ja. Uh, ik wil daar ook goorden best wel in prijzen, want ik denk landelijk gezien dat die ook wel op plaats drie zal staan uh, op dit punt. En dat een aantal regio gemeenten ze laten afweten. Maar ja, zeggen, nou, we hebben laatst, uh, dat was begin juli, stond er een artikel in uh, Brabants Dagblad, dat was een beetje stand van zaken over al die regio-gemeenten. Daar werden wij overigens ten onrechte genoemd als een gemeente die niet aan zijn verplichting voldaan mm. zou hebben. Dat oh, ja, dat was ja, wel ja, zo. Dat is, gecorrigeerd. Ja. dat is gecorrigeerd, alleen de pers heeft het niet opgepakt, maar goed. Um, maar de conclusie van dat artikel was dat toch alle gemeentes uh, aardig aan hun verplichting oh. voldeden in het midden brabantse maar ja, Nederland is iets groter dan... dan. De regio groter maken. Ja, precies. Ja. Ja. Ik las ook in een stukje van de landelijke overheid die verteelt deze statushouders over het hele land. En gemeenten dienen dan dus een woning ter beschikking te stellen. En tevens krijgen deze uh, statushouders ook begeleiding bij het integreren in de Nederlandse samenleving. Hoe werkt ja, het overheidssysteem? Financiële systeem, scholen, openbaar vervoer, et cetera. Uh, een groot risico is, zeggen ze, dat deze mensen toch een, een klaver op zichzelf gaan worden. Dat ze ontsporen en een gevaar gaan vormen voor de Nederlandse samenleving. Wordt hier nou niet zwaar de zaak overtrokken? Ja, als je, maar je dat teruggaat... Als ik moet zeggen, als ik hier rondloop, ja, rondlood, ik Berna. zie ze dus niet. Hè? Als je, je dat teruggaat naar de Goorlose schade, dan denk ik dat zo'n alarmerend bericht voor ons niet ja. van toepassing is. Dat nee. slaat absoluut niet. Nee, dat slaat nergens op. Klaar, en wij doen, ook, wij doen ook heel veel aan begeleiding van deze mensen. We ja? hebben daar Contour de twerren. Voor ingehuurd die daar heel veel capaciteit op zetten. Ook het onderwijs uh, met uh, taalklassen en, uh, en dat soort zaken is heel goed verzorgd. Alleen als die aantallen heel erg sterk toenemen, dan is ook dat taalonderwijs. En het gaat vaak om kinderen die getraumatiseerd zijn, dus dat vergt heel veel aandacht. Is een uitdrukkelijk punt van aandacht. Maar verwachten mensen dat wel, dat die aantallen gaan toenemen, gezien zeg maar de, de momenteel de vluchtelingenproblematiek? Ja, daar hoef je niet goed voor te kunnen rekenen, omdat gewoon. Uh, ja. Dus u mag dus ja, maar, maar dat ja, Je bent niet zomaar een 1, 3 statushouder. Hè? Kijk, we hebben dus heel veel asielzoekers. Maar voordat ze dus statushouder zijn, ben je een x-aantal maanden verder. Hè? Ja, dat klopt. Dat gaat niet recht. Nou, invledig, er is een hetzelfde... groot verschil in de, in de nationaliteit. De ja. ervaring leert dat mensen die uit Syrië komen, dat ja. die heel snel. In aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, die kunnen vaak ook recht doen gelden op gezinshereniging, ja. wat de aantallen alleen maar groter maken. Ja, ja. Maar kom je uit Eritrea of uit Somalië, dan ja. is een procedure ja, vaak jaren. Of, ja, ja, ja. ja. Nou, ik moet wel zeggen dat uh, toch ook een heel groot beroep wordt gedaan in de opvang op vrijwilligers ja. en dat kraakt natuurlijk ook aan, uh, aan alle kanten. Ja. Je kunt daar wel een optimistische visie van hebben dat onze samenleving wel weer een blik vrijwilligers opentrekt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ook een voor die mensen kun je is ook dat het... een bepaalde. Ja, uh, ook voor vrijwilligers he? is het ja. echt een klus van je welste. Ja. Ja, dat gaat van hele simpele dingen als uh, het kopen ja. van, uh, van de eerste inrichting. Ja. Het mensen bekendmaken met hoe werkt een bankpas? Ja. Hoe werkt de DigiD? Hoe werkt mijn CZ? Ja. Hoe, hoe, ik mijn? hoe zeg ik Mijn CZ. Je, je verzekering. Van, ja. Dat je weet waarvoor je verzekerd bent, wat voor, ja. wat voor claims je daarop ja. kunt ja. hebben. Ja. De dagelijkse praktijk, hoe moet je een verwarming afstellen? Waar kun je goedkoop boodschappen doen? Dat leert iedereen al, al wel hoor, maar dat heeft allemaal tijd nodig. En er gaat natuurlijk wel eens wat mis, want dit zijn inderdaad, zoals je terecht zegt, mensen met heel vaak traumatische problemen. Dat je echt niet kunt verwachten dat dat binnen 1, 2 weken allemaal is opgelost. Wat me wel heel erg verbaasd, verheugt, is hoe groot de inspanning van bijna al die mensen is om Nederlands te leren. Ja. En hoe vlot dat uh, in de praktijk uh, gaat. We hebben de gewoonte dat we eigenlijk gewoon in het Nederlands communiceren. Uh, af en toe is er een tolk uh, bij nodig. Ook alweer een complex probleem, want tolken zijn schaars en zijn duur. Ja. En met name als je richting de IND gaat... ...is het een ja. gruwel, want van een aantal talen uh, zijn er nauwelijks gekwalificeerde tolken... ...en in plaats van dat de IND dan zegt, ja dan moeten we de lat misschien lager zeg, leggen... ...zegt de IND, nou ja, dan hebben ze geen uh, gekwalificeerde papieren. En krijg je dus weer de papierwinkel, de, de cirkel uh, waar je in terechtkomt als, uh, als vluchteling... ...waar je niet in wilt uh, zitten. Ja, dus mijn beeld is wat verdeeld als ik kijk uh, hoe onze bureaucratie er niet ja. in slaagt... om dingen op elkaar af te stemmen. He, ja, maar en het helpt he, ook niet dat er landelijk uh, politiek... natuurlijk verschillend over gedacht wordt. Dus, ja. uh, nee, ik zie nu voor het eerst, Waterschap de Dommel heeft gezegd... jullie kunnen wel ieder jaar uh, vrijstelling vragen... van de waterschapsbelasting. Misschien is het een idee als we volgend jaar even zelf controleren... of je status niet veranderd is op dat uh, punt. En dan krijg je het automatisch toegekend... Maar tot nu toe betekent dat ongeveer 25 bladzijden papier die opgehoest moeten worden voor het waterschap. Terwijl het 100% zeker is dat er een vrijstelling eh, volgt. Want in de uitkering zoals die gegeven wordt, ligt dat eigenlijk al vast. Het is erop gebaseerd mede dat dit soort kwijtschelding plaatsvindt. Ja. En dan denk je van, uh, je zult hier maar zitten. Maar, maar, ja, maar Guus, even de, de midden de gemeenten die zijn bereid. Uh, lees ik al uh, mee te praten over een mogelijke herverdeling uh, van de huisvesten-statushouders. Omdat het erom heeft gevraagd, omdat ja. de gemeente in de knel zit. Maar jullie hebben nog helemaal geen contact gehad met want gedeputeerde staten. Ziet daar kennelijk op toe hè, dat het BNW uh, aan die verplichting voldoet. Ja, zeker. En tot nu toe kunnen we ook voldoen aan die verplichting. Ja. Dus we hebben ja. geen, geen, uh, geen dwang van... Van, uh, die is er niet. Van, de, ...van de bovenmeester, zeg maar. Maar het feit is gewoon dat we het op de regionale agenda willen hebben. Ja, en ja. Uh, ook daar ziet de provincie op toe... Uh, ...als het gaat om het maken van afspraken. Ja. Dus de provincie heeft daar ook wel weer regiefunctie... ...maar we zullen dan als regio daar zelf het voortouw in moeten nemen. Ja, ja. Nou, nog even terug naar de aantallen, die heb ik even nog niet helder. Hoeveel, hoeveel zijn het er in uh, De Het aantal voor het eerste halfjaar was 21. Tweede halfjaar 19. 21 hebben we gehaald, voor die 19 zijn er nu 6 gehuisvest, nu half september. En dat doet neem ik aan Riedel ook in mee? Ja, het is één dus gemeente. De... Ja, het is één gemeente, nee, maar dus gaat over, ja, En er zijn natuurlijk ook nog aantallen van eerdere jaren. Ja. Het is niet nu nou, in januari begonnen. Nee, nou, het nou. is zo, uh, vanaf het begin van de telling waren er uh, 311 aan ons opgelegd. Daarvan hebben we er tot nu toe 292 gehuisvest, dus die 19, ja. als je dat van elkaar aftrekt dan... Dan klopt dat ja, het al. Ja. Ja. En, en die mogelijkheid van, de, want er is jouw eigen partij toe opgeroepen om te kijken of ja. zeg maar uh, lege gebouwen gebruikt kunnen worden. Ja, maar van? dat is iets anders, hè Bernard. Dan gaat het om, over de huisvesting van vluchtelingen. Ja. Van asielzoekers. Dus dat zijn ja. echt tijdelijke ja, maatregelen. asielzoekers, ja dan, ja. Dan ja, ja. dan praat je over bed, bad, brood, hè, waar je nou ook zit ja, ja. In, uh, in de ja, IJsselhalen ja, ja, ja. en uh, dat soort uh, dingen. Ja, ja. Daarvan heeft de fractie van de Partij van de Arbeid aan het college gevraagd van nou onderzoek die mogelijkheden ja. uh, ze hebben dat aangekondigd in de commissie algemene zaken vorige week en ze zullen de komende raadsvergadering met de motie komen maar vooruitlopend daarop heeft het college al gezegd van nou we gaan die mogelijkheden inderdaad onderzoeken wat denkt de politiek dat wij zeg maar in, in, in onze nabije toekomst uh, veel meer vluchtelingen in ons dorp uh, zullen kunnen nou, gaan ja, opvangen weet je het het probleem van die vluchtelingen, nogmaals, is duidelijk iets heel anders dan verblijfsgerechtigden Het is zo immens groot dat wij ook als scholen vinden dat we daar ons steentje aan moeten bijdragen. Ja, ja. En we zijn echt aan het onderzoeken of er gebouwen, dan wel locaties, in aanmerking komen om een aantal vluchtelingen te huisvesten. Ja. Als we tot een positieve conclusie komen... Dan gaan we er uiteraard ook met de Raad over in gesprek. En zullen we ook de inwoners van Goorland erbij betrekken. Maar ja. dat is nu nog een beetje Maar ja. nou, Als je kijkt naar zeg nou Europa. Elk Europees land die Schengen heeft ondertekend. is niet bereid vluchtelingen op te vangen. Kunnen straks gemeenten ook eens nou, wat nou, mensen gaan weigeren? Oost-Europese landen. Die ja, die, die met name. Zegche, en die, die Oograïne, zijn en niet bereid en om. Als ja. je ja. Ja. Ja. naar het Verenigd Koninkrijk kijkt. dan denk ik. Ja, Frankrijk ja, ja. heeft dat nu toe ook nog niet uh, voorop in de rij gestaan. Dus. Nee, maar daar zijn er al een hele hoop binnengelopen. gelopen. Ja. Het ja, ene is natuurlijk. Is, dat, is Engeland ook geen Schengenland? Nee. Ja. Ja. Maar, smaakt, maar daarmee ja. heb je het probleem uh, niet weg door nee. te zeggen: ja, we hebben grenscontroles, ze komen niet binnen, want ze komen wel binnen. Ja. Uh, ja. Alleen leidt dat tot nog veel erger. Uh, en wij zijn in Nederland gelukkig nog zo humaan dat we die mensen niet op straat laten staan. Maar ja. daar hebben ze in ieder geval bedbad brood ja. uh, ja. uh, leveren. En dan kijken we later of ze het terecht zijn of niet. Het is geen dossier, Guus, waar jij wakker van ligt? Nou, ik lig er wel zeker wakker van in, ja? in die zin. Uh, het is een groot sociaal probleem. Ja, ja. Uh, en nogmaals, het college en hopelijk ook de raad vindt. Dat wij gewoon nog steeds moeten bijdragen ja. in deze hele grote problematiek. Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat in ieder geval zeg maar, de landelijke overheid toch in staat is om elke gemeente uh, bijna te dwingen. Ik zou eerst net verzoeken om dit soort mensen op te nemen. Hè? Ja, ik een beetje, dat is dus lastig, want voor statushouders is er wetgeving. Ja. Maar hier is dus geen wet. Dus de, de, ook de staat is afhankelijk. Ja, er is de omgekeerde wetgeving. Ja. We zijn ze liever kwijt en rijk. Ook dat. Ja. Ja. Kijk, wereldwijd uh, zijn er meer dan 60 miljoen vluchtelingen. Ja. En dan heb je VVD-ministers uh, of Kamerleden die zeggen opvang in de regio. Ja. Mm -hmm. Alsof dat al niet honderden jaren alsof het geval is. Alsof er daar geen miljoenen zitten. Uh, ja. Alleen, nu blijkt in die regio, als we het over Syrië hebben... maar ik vind Eritrea echt ook een ander geval. Ja. Al is het maar omdat ik dat een beetje beter ken. Uh, daar is geen opvang in de regio mogelijk. Voor Eritrese vluchtelingen. Ja. En dat heeft een heel groot intern uh, probleem. En dat los je ook niet op uh, door te zeggen. ach, Syriërs, dat verwerken we snel. En Eritreërs, uh, moet er maar wachten. Want een beetje onderdrukking in eigen land is toch zo erg ja. niet. Ja. Dus het is gewoon een levensgroot wereldwijd uh, ja. probleem. Ja, maar dat waardoor... zeg je ook terecht. Het is niet alleen een Europees probleem, maar nee, ook Australië ja, en Amerika. Nee, de Verenigde ja. Staten. Ja. Maar de Verenigde, ja. Staten. Ja. Maar de Verenigde ja. Staten heeft natuurlijk ja. Ja. Uh, langs de andere weg uh, Centraal-Amerika... Al heel veel ja, vluchtelingen opgevangen zonder ja. dat ze een vluchtelingenbeleid uh, ja. hebben. Ja. En dat is een van de problemen hiervan. We willen graag een beleidskader uh, hebben en dat lukt maar niet. Ja. En uh, iets Europees samen doen en dat, uh, dat lukt maar niet. En nu merken we dat als je dat niet uh, tijdig gaat doen, want wie is er nu verrast uh, dat er Syrische vluchtelingen zijn... Ja. Guus, het is half acht door. Jij moet, uh, Plakje van gehoorzaamheid. Ja, ja. En ja, je moet vertrekken. Hey, ja. Bedankt dat je hier was. Ja, graag gedaan. Uh, over een uh, bepaalde periode zullen we toch nog eens vragen, maar kom nog eens lang. Om te kijken hoe loopt het allemaal. En uh, blijven wij in staat als gemeente goal om mensen te huisvesten? Oké. Okay. Dus uh, interessant onderwerp. En veel uh, sterkte ermee. Ik kom er graag voor terug. En bedankt dat je er was. Oké. Okay. Okay. Graag gedaan. We gaan naar de muziek, mensen. En ik heb meegebracht, uh, ja, ik vind het toch goed te zingen: uh, Paul de leeuw. Gerard, hem, heeft een aardige zangstem en hij gaat, ik heb twee nummers uitgezocht, maar als eerst gaan we draaien, ik heb je lief en als er mogelijk tijd is, waarschijnlijk niet, dan nog gebabbel en dat is een duetje met Mark-Marie Huijbrechts, maar als eerste dus, ik heb je lief, Paul de Leeuw.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 In mijn lievelingstraat, het is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik dommig naast jouw fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang Ik heb je lief, veertien bloemencorso's sla. Ik het tijdens ons of als je plotseling lacht Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrije in de nacht Het is niet in de lengte, dat briesje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 Ik heb je lief duizend en een nachten lang. Een van mijn mooiste dromen is houden worden mensen twee. Dat die maar uit mag komen. Ik heb je lief, onna de AON. Ik heb je. Lief, Dit was hem. Paul de Leeuw met Ik heb je lief. Ik vind het een aardig zanger. Nou, Eduard. Um, met jou aan de slag. Ja. Accountmanager en ambassadeur. Dat ik klopt. weet dat een accountmanager is en doet, maar waarom sedert enige tijd uh, zeg maar, de, de, de, de functie van ambassadeur? Hoe, hoe is met dat die benaming gekomen? En wat doet een ambassadeur? Wat bij doet Rabobank? een ambassadeur bij, bij Rabobank? Ja. Uh, nou, ik, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt uh, en ik klikt hem natuurlijk graag, uh, graag toe. Um, Rabobank uh, Tilburg um, heeft uh, voor eigenlijk de lokale kernen, waar uh, goorelen, tongen en, en rijen toe, uh, toe behoren. Maar ik twee jaar geleden het idee opgevat, het zou goed zijn als uh, de lokale mensen, die veelal eigenlijk wonen, dan wel werken in de uh, lokale gemeenschap. Ja, als die wat meer handjes en voetjes in, in de lokale gemeenschap uh, krijgen, om ook gewoon wat meer voeling uh, te krijgen. Mm -hmm. nou, en daar hebben we eigenlijk voor de kernen het ambassadeurschap Ambassadeur, voor, uh, ja, voor ontwikkeld. Dus, een ambassadeur in de politiek of zo doet dit ook, hè? Al, al die onsterterwoorden in het buitenland, die uh, ja, ja, ja, ja, nee, het ook dus, met handen naar voeten is een soort verbindende figuur. Ja. ja, nou nee, net als bij de introductie dat ik me niet meteen directeur zou willen noemen, zou dat ook wat ja. veel eer, eer, eer ja. zijn. Oh. Maar je moet het zo uh, zien, Rabobank heeft natuurlijk heel veel uh, sponsorverzoeken die wij uh, beoordelen. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd van, nou, het zou eigenlijk hartstikke prima zijn als de ja, lokale mensen die ook hier door het winkelcentrum lopen, ook in het weekend de boodschappen doen, ook eens een keer naar het Jan van Bezou gaan of bij de lokale sportvereniging zitten, dat die gewoon rechtstreeks ja, ook een, een sponsorverzoek kunnen, kunnen indienen of, ja, of, of een goed doel kunnen helpen dat, uh, dat in te dienen. Ook een beetje vanuit het idee van, ja, je weet dan wat, net wat beter wat er, uh, wat er leeft en... Uh, zijn er nu kleine twee jaar uh, mee bezig. En het leuke is dat eigenlijk ook wat door het succes wat we eigenlijk hè, in Dongarijen en hier in, in Goorle hebben, is het ook opgezet in uh, Tilburg en racehof uh, Dus dan dat heb je goed. ook een wat meer afgebakend gebied. Mm. Ja, ook, uh, ja, nou ja, niet zo'n gemeenschap als Goorle, maar natuurlijk toch wel een bepaalde kern. Uh, ja. En uh, dus eigenlijk, eigenlijk werkt het heel erg goed. Dus we uh, zijn dus enthousiast. Is Leuk, dat ook maar. een antwoord op. Uh, Laat ik maar een beetje kort door de bocht ja. zeggen, die kritiek die de Rabobank de laatste jaren heeft gehad, die heeft natuurlijk zijn imago zorgvuldig opgebouwd in de afgelopen tien jaar van lokaal, nabij, uh, verantwoord, uh, triple E. Uh, dat is nogal afgebladderd. Uh, Je ja, kan het toch ik, is, niet anders noemen. Is, is, is zo, ja? ja, er ik zijn toch dacht, nogal wat affaires op zich, ik, dacht dat geweest, neem, ik dacht dat het op zich nog al meeviel. Nou, ze zijn of hebben ze hebben ze nou, ingeleverd aan, aan zeg maar een namensbekendheid en uh, nou, de bank wat voor bank nou ja. namensbekendheid denk ik niet we hebben ingeleverd nee. maar, uh, Kijk, maar Marcus, nou, ik snap de achtergrond van, van je opmerking snap ik wel, wel heel goed uh, natuurlijk hè. Um, is natuurlijk zowel in de financiële sector is, is veel uh, gebeurd mm -hmm. en en Rabobank Maakt al een onderdeel van, uh, van uit. En uh -huh. natuurlijk uh, ja ook uh, iets meer dan twee jaar geleden bij ons inderdaad ook natuurlijk een affaire uh, geweest. Um, is overigens voor Bank Tilburg niet uh, de aanleiding geweest om een programma op te starten. Dat, dat liep toen ja. al, uh, al wel. Maar je moet natuurlijk altijd wel, denk ik als organisatie, moet je gewoon kritisch naar jezelf zijn. En ja. denken van waar sta je voor en, en wat wil je uitdragen natuurlijk. Uh, um, ja, hoe kom je nou inderdaad goed uh, en snel met je klanten in contact? Hè? Dat zal misschien ook een onderwerp zijn voor uh, ja, wat later in het gesprek. Kijk, de afgelopen 10, 15 jaar. In hoeverre is het bankwezen niet veranderd? Hè? Ja, ja, ik, ja, uh, ja, ja, ja. Ik ben zelf uh, 36, dus ik kan me nog net herinneren dat ik op vrijdagmiddag... ja, echt moest nadenken van nou, misschien moet ik wat geld halen... om op zaterdag iets leuks te doen ja, met mijn vriendjes. Ja, ja. Tot... Ja, ik heb nu mijn binnenzak, heb ik mijn, ja. uh, mijn bankzit, als het ware. Hè? En alles wat daartussenin zit. Uh. Nou, ik zal je zeggen, ik ben wat dat betreft een, een, de, echt iemand van de Arbeidse stempel. Ik, doe nog steeds, uh, ik, doe nie, ik heb wel de mogelijkheid om, om te internetbankieren, mm -hmm. bankieren, Maar ik krijg nog steeds van de ABN AMRO, waar ik dus lid van ben, uh, betalen opdrachten. En expres, met opzet, weemoed, vervolg die krengen in. Ik stop ze in de bus en ze worden keurig verwerkt. Op dat moment komt dat ook de ABN AMRO hier uit Goorlogaad. Ja. Wij, nee. Maar je kreeg wel een, een, een, een briefje in de bus zo van uh, u kunt zich aanmelden voor de cursus uh, internetbankieren. En die ga ik netjes volgen. Okay, dus ik wacht nou. even op een briefje dat het zou komen. Ja, maar ik denk, nou, dat is op ik, zich wel een leuk maar, bruggetje. En dan, dan ga ik je heel even onderbreken als je het ja, niet dat erg vindt. Mijn collega Sietske Beurskes, overigens ook een van de ambassadeurs. Is uh, betrokken bij de afdeling marketing. En die vroeg me eigenlijk om nog even wat promotie te maken. Onder de luisteraars van uh, oh. Goolse Kringen. Dus, ja, ja. dus ik weet niet of dat daar de ruimte voor is. Uh, maar wow. Maandag 19 oktober. Ja? Maandagochtend. Uh, heeft Rabobank Gorle. Ook een uh, cursus internetbankieren. Oh. Uh, heel laagdrempelig. Voor iedereen ja. die daarin geïnteresseerd ja. is, van 10 ja. tot 12. Ja. Wordt verzorgd door de Rabobank. Dus er zit ook een ja. klein. Uh, ja. nee, kun je bij? Zeker... Uh, Kijk, mijn, mijn, mijn dochter zei van: paarden. Dus jou, daar kun je zo aanleren. Dat is helemaal geen probleem. Zelfs jou moet dat lukken. Ik zeg maar: ik ga erheen. Ik wil kijken hoe dat ze het doen. En hoe andere mensen daarop reageren. Ja. Want ik vind het. Uh, ik tikte in op internet gewoon Rabobank. Goorlen gaat verdwijnen. En onmiddellijk een hele serie dingen. over die kreten. Ik heb een paar zomaar even genoteerd. Ja. Lokale bankkantoren over 10 jaar. Weg uit straatbeeld, traditionele bankkantoor verdwijnt. Banken houden nog slechts 20 tot 30 kantoren over. je over de grote jongens. Hè? Nou, dan zit er eigenlijk ik ook een, een brief van, van, van Rabo aan hun cliënten. Dat doen ze op een hele nette manier hoor. Even kenbaar maken wat er allemaal gaat veranderen. Nou, in Gordon verdwijnt dus naast Rabo ook de ABN Amro. Ik denk, nou, misschien straks ook nog eens de ING. Hoe is het een gastnaam model bijvoorbeeld de SNS-bank uh, hun blazoen alleen maar aan het oppoetsen is? Die vertrekken dus niet uit Goorlen. Sterker nog, er komen dus nieuwe dingen bij. Maar ze noemen het voortaan uh, geen bankentoor meer, maar dat heet, heeft een andere kreet. Een, ik, eh, flagship stores of een pop-up store. <lacht> ik denk, het moet toch niet gekker worden? Ja. Maar, maar ik wil gewoon naar een... Van nou, ik er gewoon, nou, bank maar ik wil naar een nee, dependance nee. van een bank... Maar ik ben met jou eens, ja. ik, ik, ik, ik kom er bijna nooit, ik kom er ja. bijna nooit. En vroeger was dat wel het geval, en, en, en ik werd de laatste jaren uitgenodigd, zeker twee keer per jaar, door de bank van, kom eens praten over jouw bankzaken. Ik voelde me heel vereerd, want mijn bankzaak was gewoon een, een lopende rekening en een spaarrekening. Maar dan kon je merken, van, die mensen die moeten hun tijd opvullen. Maar nou, we dan, dan eens vragen tijdens wat volgt. jullie eigenlijk gaan doen in Gehoorlen? Ja, ja nee, zeer, zeker. Ja, even in ieder geval wel gezegd hebben we dat, uh, dat Rabobank niet verdwijnt uit, uh, uit Gehoorlen. Dat is misschien wel uh, ter verduidelijking voor, uh, voor de luisteraars. Uh, Hij gaat niet verdwijnen. Uh, wij gaan niet verdwijnen. Uh, het pand staat wel te koop. Wat uh, wellicht uh, ja. Ja, bekend. Of tenminste, ja. het is ook in, in de media natuurlijk uh, is dat bekend geworden. En dat is onder invloed inderdaad onder uh, ja, eigenlijk de ontwikkelingen die ja, zojuist ook aan bod uh, kwamen. Wat feitelijk de strategie van, van Ramenbank voor Goorlen is, um, is dat wij uh, blijven in Goorlen, maar wel met minder vierkante meters. Mm -hmm. eh, zoals ja, je ongetwijfeld weet En ook op een andere plek? Of nou, er, er zijn een aantal mogelijkheden. Mm -hmm. um, kijk, het kan natuurlijk dat het hele pand verkocht wordt en dat degene die het koopt daar een volledig eigen invulling aan uh, ja. geeft. Dat is een mogelijkheid. Dus het zou best kunnen zijn dat je daar op een kleiner gedeelte... Uh, in dat andere vorm terugkeert? Nou, kijk, het kan zijn dat wij natuurlijk op zoek gaan naar een andere locatie. Ja, als degene ja. die het koopt uh, gebruik wil maken van ja. het hele pand. Ja, ja, een ander scenario ja. wat ik zelf eigenlijk op zich ook best reëel acht... is dat het pand verkocht wordt. Ja. Dat wij een gedeelte terughuren. Het, het grote voordeel daarvan zou zijn... we hebben natuurlijk geïnvesteerd in infrastructuur. Hè, in de pinautomaten. We hebben ook kluisruimtes ja. die, die ook voor veel klanten toch weer een extra gemak uh, bieden natuurlijk. Uh, maar goed, uh, op het moment zijn er geen concrete ontwikkelingen. Dus. Nee, maar er staat, ik lees dus. Het traditionele bankkantoor in dorp en stad zal helemaal verdwijnen. Banken houden elk waarschijnlijk 20 tot 30 kantoren, maar die hebben een heel ander karakter dan de huidige filialen. En dan zegt een onderzoeksbureau in het Financieel Dagblad. En volgens het bureau gaan banken. En dan komt hij weer, flagship stores openen, zoals Apple, en de grote modebedrijven hebben. Hm. Ze komen er ook tijdelijk pop-up stores op plaatsen waar veel klanten komen. Hoe Moet ik me dat dan bij voorstellen? Heb jij enig idee? Nou... Een ik, flagship store en een pop-up store, denk nou. ik nou. Ja, goed, de termen die, die, die zeggen me wel wat. Maar waar je bijvoorbeeld, denk ik, toen ik hier naartoe liep, wel eens over na kan denken natuurlijk. Als je nou een, <laughs> een bank eens vergelijkt met een bibliotheek. is een organisatie die natuurlijk allebei sterk door digitalisering veranderen. Ja, ja, ja. Um, ja. Natuurlijk wel een, een, een groot klantenbestand, hè, laat ja. het zo noemen, hebben. Ja. ja. Ja. Maar natuurlijk wel met de tijd moeten meebewegen. Hè? Ik denk, als je kijkt naar de bibliotheek hier in Jan van Besouw... is dat een prachtig voorbeeld uh, van uh, natuurlijk. Ja, welke bibliotheek is er nou van 8 tot 12 geopend? Uh, dus, dus ik denk, ook, ook als, je het, als je het hebt dan over een stukje leefbaarheid... van, ja, wellicht kun je op die manier... dat is misschien wel, raak je wel weer de kern van de coöperatie... door samen te werken, verschillende diensten aan kunt bieden... en in de lucht kunt, uh, kunt houden. Dus ik denk dat je best wel als bank of als organisatie gewoon moet durven nadenken van... nou, oké, okay, wat, wat, wat hebben we nodig uh, natuurlijk? En als ik het dan bijvoorbeeld kijk voor, voor, voor Rabobank... kijk, ik zit zelf zit ik veel op kantoor in, uh, in Goorlen. Um, maar stel dat een collega van mij een bepaald specialisme heeft... dat ik bij een klant wil introduceren... ja, natuurlijk. Dan, dan vraag ik hem of die van Tilburg of van Utrecht vaart dan ook... Dat hoe, hij na hoe, de hoe, hoe lang komt? ben jij bij de bank werkzaam? Ja? Hoe lang? Ik werk uh, tien jaar tien bij jaar. een raadbankorganisatie. Ja. En kun je er ja. blijven werken? Ja, heb, je, heb, je, heb je een banengarantie of, of uh, zeg maar met al die uh, ontwikkelingen en misschien bezuinigingen ja. komen je wellicht ook nog eens aan bod? Nou ja, dat, dat, dat, dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk. Hè? Omdat, vind ik, omdat ik natuurlijk ja, niet in de toekomst kan kijken. Maar kijk in de media. Rabobank is natuurlijk best uh, fors aan het reorganiseren. Dat, uh, ja. dat klopt. Er zijn veel veranderingen. Dus ik denk dat het gewoon goed is om te denken van nou oké. Okay, op welke manier kun je als bankier van toegevoegde waarde zijn voor je klanten natuurlijk? Ja, ja. Want, uh, ja hoe, hoe kun, je, kun je je klanten helpen? Hè? En, en daar zit toch een stukje bereikbaarheid in. Maar op welke manier willen klanten mij bereiken? Hè? Is dat met de telefoon? Is dat via mijn mobiele telefoon? Uh, traditioneel in de spreekkamer? Er zijn natuurlijk meerdere manieren hè, hoe, ja. dat, hoe ja. dat kan. Nou. hoeveel ja. ruimte kun je daar nog voor krijgen? Want in feite zijn jullie... Als ambassadeur met een soort experiment uh, bezig om op een nou, andere manier invulling aan klantcontacten uh, te Nou, geven. Het, het ambassadeurschap, zeg maar, dat, dat wordt wel uh, beoefend door meerdere lokale Rabobanken. Um, ik, ik zou eigenlijk zeggen van ik vind dat elke medewerker van Rabobank een ambassadeur zou moeten zijn. Ja. Want ik vind dat je gewoon vertegenwoordiger moet zijn van je bank. En dat zou ik, maar even persoonlijke titel, hè, zou, ik, zou ik gezond vinden dat je dat wil uitdragen natuurlijk ook in je. In je persoonlijke leven eh, om Verjaardagsfeestjes ja. nog? Ja, ja, kijk, natuurlijk krijg je daar natuurlijk wel eens een opmerking uh, over. Maar ja, we spraken met de voorgaande spreker over, ja, over, over de woningcoöperaties en over de politiek. En dan heb je natuurlijk legio voorbeelden. Eigenlijk uiteindelijk kun je natuurlijk alleen maar verantwoording. Of je kunt natuurlijk wel verantwoordelijk nemen voor je organisatie. Maar ja, het is uiteindelijk denk ik ook: op welke manier geef je daar persoonlijke invulling aan? Hè? Dat eh, de, ik bedoelde ook. Uh, door alles wat er de laatste jaren gebeurd is, en niet alleen mm. in de Rabobank, maar zeg maar Europees, wereldwijd, ja. uh, zie je een tendens tot centralisatie, tot standaardisatie, tot meer hiërarchies, procedures ja, zijn belangrijker uh, dan, klan, uh, dan uh, ja. klanten, uh, lijkt het wel eens. En tegelijkertijd ligt de toekomst van een van bank waar mensen werken, volgens mij, en dat die mensen contact hebben met hun klanten dat er een persoonlijk gesprek is. Dat daar ja. dingen bekeken worden. Dat gezocht wordt naar maatwerk uh, voor de betrokkenen. En dat is wat anders dan een cursus uh, internetbankieren. Zodat je ervan af bent dat die klant nog ooit langskomt. Ja. Ik weet dat, ja. dat dat niet de bedoeling is. Maar nee, het is nee, wel het nee, effect nee. geweest. Nee, nee, de positieve ja. invulling zou natuurlijk zijn. Zeg maar dat, uh, dat, dat, uh, <coughs> dat we natuurlijk jou uh, natuurlijk wat extra gemak bieden. Zeg maar dat je niet inderdaad. Ja, alle formuliertjes hoeft in te vullen. Dat, mm. uh, dat, dat kan daar natuurlijk achter dus zitten. Dus hun een dienstverlening willen ze gaan uitbreiden. Dat nou ja, zou niet, het kunnen ik zijn. Heel simpel, toen ik hier kwam wonen... had ja. ik nog rekening bij de Rabobank... en we zijn heel gauw weggegaan... want daar stonden me toch mensen te wachten ja. voor de balie. Mm. De gouden tijd van de Rabobank, zal ja, ik wel zeggen. Ja, ja. En dat is natuurlijk rond de 80 graden gedraaid. Ja, Nou, dan moet ik zeggen... kan ik mezelf die rijen ook nog wel herinneren. Dat is in de periode 2008, 2009 geweest. Uh, nee, de piek nou, van nou, de bank. 40 jaar geleden. Maar, je uh, mee, hè? <laughs> <laughs> maar ben jij, jij bent jurist. Hè, van, uh, ja, ja. Direct na je studie bij de bank gaan werken? Of heb je nog andere jobs? Uh, Ik heb heel gedaan. kort uh, in, uh, in de fiscale advisering uh, gewerkt. En daarna, vrij kort uh, daarna, eigenlijk overgestapt naar ja. het uh, bankwezen. En juist. Eigenlijk ook wel om, om wat sneller uh, klantcontact wel ja, te ja. hebben. Ja. Want de uitkeringsorganisatie UWV heeft berekend dat de digitalisering in de financiële sector gepaard gaat met groot verlies aan banen. Na het verlies van 38.000 banen maar liefst. Tussen 2007 en 2013 verdwijnen volgens UWV de komende vijf jaar per saldo nog eens 15.000 arbeidsplaatsen in de sector. Dat is natuurlijk geen flauwekul, hè? Nee, dat uh, zijn serieuze gedachten. Dat is geen flauwekul. En, en daar zitten veel mensen met gezinnen en, ja. uh, en andere zorgen achter. Ja, dat klopt. Is het zo soort dat, dat, dat de bank momenteel mensen ook zeg maar, activeert... om, om uh, is, uh, elders te gaan kijken of zo? Want Kijk, voer, ik, ik heb altijd mijn leven lang... Ja, ik heb mijn leven hmm. lang bij het UWV. 40 jaar volgemaakt. Je kwam toch binnen... <laughs> Ja. En dan ging je niet meer weg. Nee, en nu, nee. is, nu, nu, nu denk ik wel zo, je moet je van de, ene, van de ene job naar de andere hoppen of zo. Dat, uh, een hele andere ja. tijd hè? Nou, als ik nu zo om me heen... Schrik het jou niet af? Nou, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik uh, best wel heel veel trouw binnen of minst, binnen, binnen de Rabobank. Binnen, hè? Dat ja, mensen ja. Lang, uh, lang werkzaam uh, zijn. Maar goed, ja, wat je schetst uh, ja, is natuurlijk niet zozeer alleen uh, in de financiële sector... Maar ik denk dat het gewoon maatschappelijk is natuurlijk. Ja. Hè, van, ja. Uh, ja. Heb je baangarantie? Maar misschien moet je dezelfde vraag stellen. Ja, zou ik hem willen? Ja. Maar de SNS met name. SNS Real uh, hm. is de enige hm. van de vier grote banken die nieuwe bankfilialen uh, wil openen. De eerste van de zestig nieuwe winkels is al geopend. Denk je van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Banken gaan sluiten en zij gaan nieuwe, iets nieuws doen. Uh, zestig nieuwe, win nieuwe winkels openen. Of, hoe, of pop ups of hoe het mag heet. Ik vind dat onherstelbaar. Ik denk wel eens, is dat dan meer? Zijn die past. Ja, ze bestaan al geruime tijd. Maar timmeren die dan zo aan de weg. Of dat ze dat, dat wel kan. Dat andere banken moeten krimpen. Ik, ik, ik snap het. Ik snap, ik snap de logica er niet van. Nee. Nou, ik, uh, het is steek de trend in. Laten we dat uh, ja, zo uh, ja. zeggen. Dus. Doen zij ze dan dingen anders en beter? Nou, misschien moet je het omgekeerd zeggen. Zij liepen voor bij de trend van sluiten. Uh, volgens mij. Een, een jaar, vijf, zes geleden. Toen hebben ze toch. Op grote schaal uh, ja. lokale kantoren is dat gesloten, een gevolg, is dat zoals een gevolg, hier in de wet De wet op de remmende voorsprong of zo. Uh, ja. de, en dan kom je erachter dat ja. je een probleem hebt. Uh, nou, ik had, uh, ik ook zo simpel als hier, ik had daar een rekening. En toen moest ik naar de spoorlaan toe. Uh, en toen dacht ik, ik ben weg. Sindsdien ben ik volgens mij niet meer in een bankkantoor geweest. <laughs> maar, <laughs> Uh, zo werkt het toch wel, uh, wel ongeveer. Dat, uh, wat nu is toch ja. eigenlijk alleen als er een of andere noodsituatie is... Ja. dat je naar een bank toe gaat. Maar, maar dan heb ik eigenlijk wel nog wel een vraag. He? Als we nu weer toch zit ja. en zo... Um, kijk, kijk, logisch dat ik natuurlijk vragen krijg... maar hoe zien jullie dan de ideale bank voor je? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik moet je zeggen, ik ben uh, al heel lang dus gewoon klant bij de ABN AMRO... Ik ging dus vrij jong aan de slag en moest een rekening openen. Ik heb nog ooit het loonzakje in mijn mm -hmm. handen gehad. Uh, vroeger was het de bedrijfsvereniging. Toen werd het het gemeenschappelijk administratiekantoor, daarna UWV en toen moest ik een bank kiezen en kwam bij de ABN AMRO terecht en uh, nou ja je ging daar je geld halen hè? dus ik snap wel met zeg maar het hele online bankieren, het is allemaal anders geworden want ik kom nu ook heel weinig bij de bank en toen ik uh, een jaar geleden ongeveer nog eens gebeld werd zo van, we willen nog eens een gesprek met u aan zei ik van moet dat nou nou we willen gewoon nog eens zeggen of u nog tevreden over ons bent ik zei ja dat is keurig ik krijg keurig mijn bankaarschriften. Ik betaal ervoor Isris, komt bij jullie aan, aan de balie en het wordt allemaal keurig geregeld. Dus ik heb niet direct zo'n behoefte om langs te komen. Dus als ik het niet erg vind, mevrouw, kom ik niet. Ik merk de teleurstelling, oh. maar ik heb het niet gedaan. Dan denk ik van ja, Waarvoor heb je bij de bank nog nodig. Nee, maar ik denk dat de ideale bank ook niet meer bestaat in die zin. Ik denk dat er, misschien zijn wij daar nog net jong genoeg voor, boven ons een hele grote groep zit die heel veel behoefte heeft om wel uh, een bankgebouw in te kunnen lopen... waar iemand zit die gewoon iets heel simpels kan doen. Namelijk heeft u de stekker in het stopcontact gedaan... en heeft u de goede codes ingetikt. Dus iemand bij de hand nemen. Versus ik, bankier, internet, al oh, wat is het nu, een jaar of tien, 15. Uh, uh, en heb dus geen fysieke bank uh, meer nodig. Maar een aantal van de nieuwe technologische ontwikkelingen die jullie aanbieden... Die spreken mij niet bijzonder aan. Ik ben niet zo'n type van het, uh, van het mobieltje waar alles op moet zitten. Nee. Mijn vingers zijn daar gewoon te dik voor, zeg ik altijd. Nou, dus ik wil dat op de computer blijven doen. En daar hebben jullie een stapje gemaakt. Uh, met, met nieuwe instrumentarium, met beveiliging die erbij hoort. Nou, daar kijk ik met interesse naar. En ik hoop dat jullie die stapjes uh, doordoen. En van mij kan dus inderdaad de rapenbank uit Gorelen verdwijnen... als ze maar in mijn eigen werkkamer waar mijn computer staat... heel uh, nadrukkelijk aanwezig zijn op de manier die ik zoek. Maar zo zullen er ook weer een jongere generatie zijn die zegt van... computer, wat is dat? Uh, bestond dat niet in de jaren tachtig? Ik wil een appje hebben en met dat appje doe ik alles. Mijn dochter is daar een voorbeeld uh, van... En die houdt dat allemaal op haar telefoon bij. En ik denk, ja, ik doe dat gewoon op mijn computer. Dat is beeldscherm groter en dan kan ik zonder bril nog lezen. En dus de variëteit, ja. en daar proberen een antwoord op te geven, is denk ik de uitdaging uh, waar jullie voor staan. En misschien is dat wel tegen het economisme, zoals we nu uh, sommige mensen uh, horen. Jullie hebben natuurlijk een berekening voor groepen klanten of die nou er voldoende geld opleveren. Ah, een beetje simpel gezegd. Nou, ja, van, ja, nee, kunnen, kunnen wij ons bedrijfsmodel voldoende aanpassen in die variëteit uh, om al die verschillende soorten klanten te bedienen? Ja. Mm -hmm. En dat hoop ik van harte dat jullie bedrijfsmodel uh, wordt, respectievelijk blijft. Nee, uh, nee zeker. Nee, nee, nee, nee. Ik vind ook zelf ook wel, zit ook wel absoluut wel een maatschappelijke functie in die... Ja die bank, niet alleen Rabobank, maar ik denk alle banken gewoon wel hebben, kwetsbare Maar, maar, maar neem de Deutsche ja. Bank, die heeft een tijdje geleden de portefeuille zakelijke kredieten mm -hmm. van de ABN AMRO overgenomen ja. en de helft van zijn klanten weggestuurd. Ja, ja. Ja. Kijk, als je zo gaat, nu moeten ze 23.000 man ontslaan, zag ik vanmorgen in de krant. <laughs> of, nee, er was We hebben een nog twee, bank, twee minuten, heren, twee minuten. Ja. Ik bedacht eigenlijk zo van, een dame die straks gaat pinnen bij de pop-up store van de Rabobank noemen we een pin-up girl. Grapje. Ja. <laughs> en een bejaarde man die dat gaat doen, <laughs> noemen we die verwarden. <laughs> Maar in ieder geval, het is toch prettig werken nog steeds bij de, bij, ja, bij de ja, ja, bank? Ja, ja met, met, met veel plezier. En uh, okay. om, om toch nog wat, wat leuks te vertellen. Uh, jullie vroegen over onze huisvesting. Waar ik uh, toch wel heel bijzonder trots op ben. Is dat we dit jaar uh, aan uh, de NK Street Race letterlijk uh, ja. Ja. een onderdeel in het in, in parcours hebben mogen zijn. Doordat de Street Race door de bank heen uh, ging. Ja. Dus dat... Uh, dus dan toch als je dan over alternatieve aanwendingen ja, van, van je huisvesting hebt, is dat toch wel een uh, leuk om even te melden. Ik ben hebben. nu één keertje weer binnen geweest. En dan we hebben voor nog één minuutje, we worden. moeten gaan afsluiten. En ik ga dus ook nu afsluiten. Eduard, bedankt. Dit ja. was Golse Kringen. We bedanken onze gast uh, Guus van der Put en Eduard Jamin voor de aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning uh, Stefan Eikenaar met een uh, nieuwe secondant. Ik ben even de naam kwijt. Golse Kringen wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag op donderdag, maar ook via internet 24 uur per dag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Nee, nee.